Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn alle klimaatdemonstranten van de A12 gehaald. Voor de tweede dag op rij eisen ze dat de overheid stopt met subsidies... voor gas en brandstof voor grote bedrijven. Toen de demonstratie een half uurtje bezig was, greep de politie in. Was te zien in de livestream op Insta van Extinction Rebellion. Miccheck! Mic check! Mic check! Mic check! Mic check! De arrestaties, arrestaties! zijn begonnen! zijn begonnen! Er gaan mensen al. Sommigen gaan vrijwillig. Mensen willen niet weggenomen uh, worden. Even later werd het waterkanon ook ingezet. Gisteren zijn er meer dan 2400 mensen opgepakt in Den Haag. Hoeveel arrestaties de politie vandaag heeft uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Bij het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds de aardbeving van in Marokko van vrijdag honderden vragen binnengekomen. Bezorgde mensen in Nederland, belden, Maar ook reizigers die nu in Marokko zijn. Op Eindhoven Airport landde vannacht een vliegtuig uit Marrakesh. Dus schrik zit er flink in. Uh, heftig, ja. Ja, uh, we waren in het centrum. Dus er waren overal mensen aan het schreeuwen. En rennen, chaos. Ja. Ja. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gevoeld? Angst. Uh -huh. Ja, echt angst. Om uh, ja, ook al jezelf kwijt te raken, familie... En, uh, ja, het is heel eng om daar rond te lopen, s'nachts op straat. Er zitten nog Nederlanders vast in Marokko. Wegen zijn onbegaanbaar en veel vluchten zijn geannuleerd. En goochelaar Willem, beter bekend als Magic Mike op social media... weet niet wat hem overkomt. Sinds zijn pensioen doet hij af en toe wat trucjes en video's. Vooral voor vrienden en familie. Maar een van zijn nieuwstrucs met een 1-euro-munt... gaat ineens richting de Miljoen Views. En hij heeft geen idee waarom. Het is een filmpje, een van de honderden... Het duurt gewoon 13 seconden. Het is heel kort. Misschien dat de titel er iets mee te maken heeft. Dat je kan zeggen, vrouw, oh, hoe kun je met, met 1 euro meer maken? Maakt mij maar gek. Ja, met dit enige lukje hoopt hij nu wel dat zijn andere trucs ook wat meer views halen. Het weer vandaag zonnig en zeer warm. 28 op de wallen, tot 32 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate.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 This is the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 Het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik Deze luie lange zand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 a cercare nei miei su le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine interna poi strapperò dalle mie nar le cose che non osavo dire Cancellare tutti i suoi dubbi E de suoi paur Poi momenti che troppo presto Se ne vanno via le linee le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 Mama. Si no sintiera nada ahora me mira tan diferente y yo nadando encontré la corriente me en la yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona. reanimando un corazón que no reacciona no quiero intentarlo con otra persona hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más. Deze rato tengo sed, de ti yo no sé por qué Quiero con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Tus besos son de hua salada, voy, no me calma nada Te espero y me desilusionas, yo si no funciona Pero no quieres cuando yo quiero, está más fría el mes de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 moment of transition. Ik sta erop Yeah, song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Uh, yeah. Every day like queen on a throne. Don't no, nobody knows how she feels. Uh -uh. Aisha lady one day it'll be real do it Aisha, Aisha, passing me no, no, no. Day, Aisha. Met een zetje. van zon, zee, Zandvoort en Zutphenitz.